9 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De Franse president Hollande pleit voor één regering, een gemeenschappelijke begroting en één parlement voor de hele eurozone. In de Franse krant Le Journal du Dimanche stond gisteren een open brief van oud-voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors. Die was ook voorstander van zo'n euro-regering. Voor alle problemen waarmee we worden geconfronteerd, zoals het conflict in Oekraïne, terrorisme en vluchtelingen, is het Europa dat de oplossingen moet aandragen, vindt Hollande. In Griekenland gaan de banken vandaag weer open. De Europese Centrale Bank besloot donderdag om de noodsteun voor Griekse banken te verhogen, waardoor ze weer open kunnen. De banken zijn drie weken dicht geweest. Er gelden nog wel beperkingen om te voorkomen dat de Grieken al hun spaargeld opnemen. Met ingang van vandaag is ook de BTW voor veel producten omhoog gegaan van 13 naar 23 procent. Nederlandse vrouwen met een pipborstimplantaat stellen vier ziekenhuizen en privéklinieken aansprakelijk voor de geleden schade, meldt het AD. Ze vinden dat een patiënt erop moet kunnen vertrouwen dat de artsen weten welke medische hulpmiddelen ze moeten gebruiken. Zo'n 1400 Nederlandse vrouwen hadden een pipimplantaat dat ze moesten laten vervangen omdat het kon scheuren en lekken. Verwarde mensen komen minder vaak in een politiecel terecht, meldt de Volkskrant. In steeds meer steden brengt de politie ze na een incident... direct naar de geestelijke gezondheidszorg. Daarover zijn afspraken gemaakt. Als verwarde mensen zichzelf iets dreigen aan te doen... of een gevaar vormen voor hun omgeving... is de politie vaak als eerste ter plekke. De politie krijgt steeds meer meldingen over verwarde mensen. Het weer in het zuiden is er bewolking en plaatselijk wat regen. In het noorden blijft het droog en schijnt vanochtend de zon geregeld. Het wordt vanmiddag 21 tot 24 graden. Morgen komt in het oosten eerst nog een bui voor. Verder blijft het droog en wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We zijn op dit moment geen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zandvoort. Een Zom. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Zandvoort op zaterdag. There's some people down the that's thirsty. So let the liquid spirit The people are thirsty.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 It might come with a steady flow Grab the roots of the tree Down by the river Dip your cup when your spirits low. Clap your hands now Go ahead and clap your hands now Clap your hands now Clap your hands now, your hands now. Dip down and take a drink And fill your water tank Dip down and take a drink And fill your water tank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 Ja, die handjes gaan flink te keren. Hè? Zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. jullie De Quick Reporter en de Liquid Spirits. Liquid het is 7 over 3. Het tweede uur met daarin de volgende onderwerpen. Ja, luisteraars. Uiteraard, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half 4, de evenementenagenda. Hadden we vorige week natuurlijk een giga weekend achter de rug met Dancing in the Street en natuurlijk het evenement op het circuit, de DTM, is het dit week een iets rustiger, maar niet getreurd. Er zijn nog van allerlei evenementen in en rondom Zandvoort die onze aandacht verdienen. En dat dus meer over rond de klok van half vier, dus houdt u pen en papier bij de hand. Kwart over drie is het weer tijd voor ZFM Radio Tour de France met onze enige echte Zandvoortse uh, wieler, Deskundige en collega Henny Rukkert. We gaan even met Henny terug in de afgelopen week wat er zoal gebeurd is in de Tour de France en wat ons de komende week nog staat te wachten en of hij zijn, zijn voorspellingen uh, nog gestand kan doen of dat er toch wijzigingen in het algemeen klassement uh, voor de deur staan. Dat allemaal rond de klok van kwart over drie. Dus uh, genoeg, en natuurlijk tussen de muziek door, ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Er is dus ook genoeg reden om het komende uur te luisteren naar uw lokale zender ZFM. Zo is het, we krijgen weer lekker druk, ook in uur twee van dit programma Zandvoort op zaterdag. En heel veel lekkere muziek, waaronder de van Co West... Back to the 80s, gingen we meteen van Co-West, we close our eyes. Zometeen, Radio Tour de France, en uh, ja, de Tour de France is op weg naar Parijs. Mm. En daar gaan wij nu ook naartoe, hier is Kenny B. Say. verlegen leggen laat. Is jij de Franse taal een beetje, of niet? Een petit peu, oui. Een petit peu? Oui. Oh, dat klinkt heel goed. Dit pour 7 ans en France, hè? Ja, ja, ja, tuurlijk. Je heb hebt <laughs> ja, het wel alle Fransen, is een Ja, dat brengt ons wel bij het volgende onderwerp. Oké, okay. ja, heel uh, goed. Oké, okay. ja, dus ja, zie je. Ja, het? Radio Tour in de France. Met niemand minder dan Henny Ruckert achter de microfoon. Henny, welkom in de studio. Dankjewel. En hoe was je afgelopen week? Ja, het is niet meer bij te houden, bijna. Nee, hè? Uh, het is zo'n geweldige ronde van Frankrijk. Ik denk dat dit de mooiste wordt na 1980. Dat is nogal een... Uh, ja, een, nou, maar een het is er gebeurt iedere dag van alles. Het is fantastisch fietsen wat er gebeurt. Neem nou gisteren met Kelderman. Daar komen we straks nog even op terug. De jongen die jongen is gevallen. Die is drie keer gevallen in de eerste week. Zijn hele rug kan hij niet bewegen. En rijdt dan 200 kilometer op kop. En wint dan bijna de etappe 200 meter na. Ja. ja dat zijn dingen. Daar, dan, dan gaat de adrenaline gaat dwars door je lichaam. Zelfs als je niet mee rijdt. Dan kun je nagaan als die mannen in 40 graden moeten fietsen? Klopt. En uh, Geesjing kreeg, kreeg het van de week ook in zijn bol. Die kreeg het in zijn bol. Maar die, die had er kreeg, zin in. Die kreeg uh, in de beslissende fase van de wedstrijd een lekke band. Ja. En wat uh, meer belangrijk is, vandaag in de 14e etappe van. Van Rhodes naar Maanden. Na vijf kilometer een valpartij. En wie lag erbij? Ja hoor, Asink. Hij uh, is weer in koers. Maar het is natuurlijk wel verschrikkelijk dat het hem weer moet treffen. Ja. ja? Dat betreft, het tre trekt toch af en toe het ongeluk aan. Absoluut. Even naar de actualiteit. We zitten op 66 kilometer van de finish. Waar een geweldige finale gaat plaatsvinden. Die kennen we uit Parijs-Nice van drie jaar geleden. Toen lieve Westra daar de grote allemaal liet staan en won. Maar we kennen hem ook uit 2010... Toen daar twee grote mannen de man in de gele trui, Slek, achter zich lieten. En het waren West die de etappe won. En die is vandaag natuurlijk ook groot kans hebben. Als tenminste de groep van zo'n 20 man. die nu met een voorsprong van 7 minuten en 20 rijdt op het peloton. Peloton aangevoerd door de hele skyploeg van Vroom. Maar als die dan weer terug kunnen komen. dan zal het een heel spannend gebeuren worden. En anders gaat de overwinning waarschijnlijk naar Sagan. die in die groep zit en duidelijk de groene trui aan het jagen is. Maar je wilde horen wat er in de afgelopen jaren gebeurd is. er is van alles gebeurd. Nou, wat... Elke dag is het weer, uh, weer een verrassing. Even voor de mensen om terug te gaan naar de ploegentijdrit... of we pakken hem eigenlijk op na de ploegentijdrit en de rustdag. Op 14 juli hadden we de etappe Tarbe la Pierre de Saint-Martin. Saint-Martin, waar ik 17 jaar woonde, doen ze ieder jaar voor mij. Hè? Hoge pieken, diepe dalen. Nibali is tot nu toe de grootste de vliezer en er zijn vier ploegen die zijn super. Tinkoff, Movistar, Sky en BMC. Allemaal met wereldtoppers. Laat ik je een voorbeeld geven. Froome rijdt met Crane Thomas, met Keunig, met Roche... en vooral met Richie Port. En dat zijn allemaal mannen die kopman zouden kunnen zijn. En dat gaat ook gebeuren, want Port gaat weg... en die gaat waarschijnlijk naar BMC om volgend jaar zelf kopman te zijn. En dan wordt het natuurlijk helemaal een mooie tour. Die mannen, die grote kerels, die cijferen zich allemaal weg voor Froome. Uh, Thomas, om nou even aan te geven hoe goed hij was, die won de E3-prijs. Het is uh, een, een man die na... Uh, zeg maar tien jaar uh, eindelijk uh, ook in de grote ronde meedoet... als kleine rondewinnaar. En dat zegt wel wat. De enige die dat kon was Eddie Maddox, die 29 keer in de top 10 reed... van die kleinere ritten en ook de Tour de France rond. Froem kan het hoogste wattage rijden, het hoogste vermogen rijden. Hij is dun, hij is weer afgevallen, hij zit in die rare houding... en men zegt dat hij daarmee meer lucht krijgt. Maar ja, ik ben zeer benieuwd of dat... Ik vind ja, het geen dit... gezicht, maar ja, hij gaat wel snel, hè? Op dat ja. kleine, kleine... Als, wat als hij helpt het. Even over Geesink nog. Geesink ja. is in de eerste negen etappes bij de eerste dertig gereden. En datzelfde geldt voor Sagan. Om iets aan te geven, in de laatste tien jaar van de Ronde van Frankrijk... is dat slechts één man gelukt. En dat was Cadel Evans. Dus dat geeft al aan hoe goed Geesink is deze ja. Tour. Op de rustdag kregen we het slechte nieuws over Ivan Basso. Peelbankkanker, dat is natuurlijk zielig. Maar misschien wel een geluk bij een ongeluk. Want als hij niet uh, gevallen was, dan was hij er niet nee, gekomen nee, nee, En dan dot. had hij misschien dat die kanker nooit ontdekt. Boom start niet op de 14e. Hij is ziek. Hij is terug in Vlijmen. Maar hij voert toch wel het klassement aan van de snelste man naar beneden. Het snelheidsrecord ja, naar beneden. Ja, hij is geflitst, hè? Hij is geflitst. He? Hij is geflitst. <laughs> in, de afdaling, in de afdaling van de Côte Rèves, dat was op de, in de etappe naar Hoei... is hij geflitst met 110 kilometer ja, per dat uur. dat is toch ook veel te hard. Ja, op een tube van 2 centimeter. Nap, nou, hoor. Balverde dan... is Tweede, die is in de afdaling van de Tourmalet... op de politiefoto gekomen en reed toen dik 93 kilometer. Geesink ging in, die, in de aanval in die etappe, pakte 20 seconden... maar toen moest Pools, en zo is dat nou eenmaal in het huidige wielrennen... de ploegen spelen tegen elkaar, Pools moest een landgenoot terughalen... en nou. daardoor pakte Geesink alleen maar 20 seconden. Die Geesink die heeft wat meegemaakt hoor, in de laatste jaren. Zijn vader verloren, zijn been gebroken, 26 keer gevallen... na vandaag 27 keer, heeft een hartoperatie gehad... Complicaties voor zijn vrouw bij de zwangerschap. Dat zoontje kwam toen het geboren was in het ziekenhuis. En Gezek der Voos zijn knie kapot gehad. Nou, als je nou ziet hoe fris die nu is. Ja. Kunnen we één ding vaststellen. De condor van Versenveld is helemaal terug. En dat is geweldig. 15 juli hadden we Paul Cotteret met de Aspin en de Tourmalet als de scheepsrechters. Maika de Pol, die vorig jaar al twee etappes won, die ging als eerste naar boven. Was het eerst boven op de Tourmalet, kreeg 5000 euro. Want daar was het souvenir Godet, hè, een van de mannen die groot was in de Tour in de organisatie vroeger. Vier kilometer voor het einde was er een aanval van Mollema. Gezing ging mee, maar die werd door Richie Port teruggehaald... Maika wint voor Daniel Martin. En die Daniel Martin, die we had een achterstand van drie minuten... die heeft hij in zijn eentje helemaal goed gemaakt. En dat zegt ook al iets over de kracht. Ja. Ja. Algemeen klassement, Geisink 8, Mollema 10... want die ging Nibali voorbij. Nibali zakte er helemaal uit. 16 juli, L'Amazon Plateau de Bij. Twintig jaar na Fabio's Castellis dood... terug naar de Col de Portet aspect van de tweede categorie... En daarna dan nog de Col de la van de eerste... en de pro de Lair van de eerste categorie. En de oorcategorie categorie klim naar het plateau. Bij het vertrek was het 37 graden, bij de aankomst 4 graden. Het weer sloeg helemaal om, ja, grote no, ijsballen no, kwamen no, naar beneden. Weer. Het was werkelijk supergevaarlijk. Lieve Westra, weer hij, zette na een tussensprint de kopgroep vast... Uh, met onder andere de wereldkampioen Kwiatkowski... Calopin moest eraf, waardoor Geesink weer omhoog gaat in het algemeen klassement. Maar hij krijgt wel als enige een lekker band in die etappe, Als enige van de hele kopgroep. Contador, Nibali, Valverde en Quintana vallen aan. Het was een schitterende etappe. Maar Froome bleef maar in datzelfde tempo doorrijden. En dankzij Richie Porte, die op kop reed, ja. is er eigenlijk geen verschil ontstaan. Toen Richie Porte niet meer kon, nam Thomas het over. Het is een geweldig ploegenspel. Rodrigues haalde fantastisch een tweede zegen, want hij had ook al in Hoei gewonnen. En Vugelsang, euh, dankzij Westra, werd tweede. Die had graag gewonnen, maar die kon het echt niet meer maken. Bardet, de Fransman, eindelijk was daar een Fransman weer derde. Racing staat nu zevende, Mollema tiende. Dat zijn natuurlijk schitterende plaatsen eigenlijk... als je nagaat ja. dat er allemaal in die top tien staat. Gisteren, Muret-Rodes over 198,5 kilometer... door de Gorge du Tarn, waar ze overigens vandaag ook doorheen rijden... Kopgroep van zes, uh, vier minuten maximaal. Er zaten Nathan Haas, de Australië bij, de Gent, de Belg... en Gauthier, Perichon, maar ook Kelderman. Hè. Kelderman heeft het eigenlijk op, op touw gezet. heeft 200 kilometer op kop gereden. En het leek erop dat hij uh, het zou kunnen halen. Het gekke was dat de ploeg van uh, uh, Alpecin... Uh, dat hij op kop ging rijden en de proef van Sagan ging helpen. Dus de enige, ene Nederlanders halen de andere Nederlander. Ja. En dat betekent dat hij 200 meter, ja zeg maar 150 meter... voor de aankomst werd, uh, werd opgepakt. Beetje zuur. Ja, dat was heel, heel, heel erg snel. Maar de Belg was natuurlijk ook een, een heel verdiende overwinnaar... want die is ook altijd goed in voorrondes en noem maar op. Uh, er was ook nog een, uh, een geweldige valpartij. Pierrot, de nummer 2 van vorig jaar uit het eindklassement, lag helemaal open. Hij viel alleen, ja? rolde over het asfalt. Was het zag er niet uit. Het was vreselijk. Nibeli zat in de tweede groep, maar die is uh, later weer teruggekomen. Het was 39 graden, loodzwaar. En dat is vandaag ook. Het is vandaag heel warm. Alle bewondering dus voor uh, die kelderman, want die heeft natuurlijk fantastisch gepietst. Hè? En om een voorbeeld te geven uh, dat vandaag in het Algemeen Dagblad... de column van Thijs Sonneveld ging over andere uh, kelderman... met zijn valpartijen uh, valpartij in de eerste dagen. En uh, deze hele goede columnist, Thijs Sonneveld, eindigt als volgt. Winnen is niets anders dan de beloning voor eindeloos verliezen. Net als in de gewone mensenwereld. Je valt, je staat weer op en je probeert het opnieuw. Net zolang tot het lukt. Want er is altijd hoop, zelfs als alle hoop vervlogen is. Let op Kelderman de laatste week. Gaan we doen. Gaan we zeker doen. Je zou trouwens, ja, dat is, een, dat is bijna een gedicht zo mooi als hij dat daar verwoord. Ja, uh, verwacht, je, verwacht je nog wat van Geesing de komende week? Ik verwacht zeker iets van Geesing. Het hangt er een beetje vanaf hoe erg die vandaag ja. geblesseerd is naar die valpartij. Maar vergeet één ding niet. In de voorlaatste etappe hebben we de etappe naar de alp d'Huez. Nou, ik voel, ik voel, <laughs> ik voel dat Geestink daar voor een verrassing kan zorgen. Zou mooi zijn. Sagan kan het ook, hè? Ja. Die is trouwens, het is voor de vierde keer dat hij in deze Tour tweede is geworden. Zevende keer dat hij in de top 5 reed. De laatste zegen van hem is van 5 juli 2013 in Albi. Maar sindsdien is hij twintig keer in de top 5 geëindigd. Die man moeten we echt in de gaten houden, want die gaat dat wel ja. doen. Ja, had het al voorspeld. Maar het is geweldig. Deze Tour de France is de mooiste na 1980. Ja. Joop Soutermel. Je zei het. Dat belooft dat voor volgende week. Uh, Henny, hartstikke bedankt voor deze update. En zoals jij het vertelt, dan zal ik zou bijna ook een racefiets kopen. Ja, mooi. Uh, ja. Ja, dat zou ja. ik maar doen. Dat is hartstikke goed. Ja. goed. <laughs> dat wel, maar. Goed, goed voor je buikje. Uh, ja, Onder, ja. Dan, dank je. Goed, volgende onderwerp. Henny, nogmaals, hartstikke bedankt voor de update. Graag gedaan. En uh, we wensen je, uh, ook, dan hebben wij het ook namelijk... nog een prachtige tourweek volgende week. Het blijft fantastisch, hè, Dat het mijn woorden. Tot volgende Tot week. Tot volgende nou, week, Henny. Dank je wel. Hier is de nieuwe Mettere Gyms. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le signe, t'avais juste à lever le signe. Yeah. If I love Je I I love you. Schaakmat, maar wel bakenmat. Je de single teach me en daarmee is het uh, twee over half vier geworden. We gaan het doen. De evenementagenda nou Abitjo zei dat het uh, wat rustiger is dan uh, afgelopen weekend, maar toch weer heel veel te doen, toch? Ja, zeker. En ook voor de gasten die momenteel in Zandvoort verblijven... is het natuurlijk ook de moeite waard om even de kennis te nemen van de evenementenagenda. En laten we beginnen met een mooie tentoonstelling in het Zandvoorts Museum aan de Swalueestraat nummer 1. Het Zandvoortse Strand. De tentoonstelling Het Zandvoortse Strand vertelt het fascinerende verhaal... van het strandleven van Zandvoort aan zee door de jaren heen. De entree bedraagt 2,25 euro en kinderen tot 18 jaar gratis toegang. En de expositie is nog tot 16 augustus te bewonderen... En momenteel is het natuurlijk ook druk drukdoende de, de Recreare. Diverse locaties en alles, uh, allerlei kinderactiviteiten. De Recreare is een vrijwillige stichting in Zandvoort... die ieder jaar in de zomerweek in twee weken kinderactiviteiten verzorgt. Meer informatie over de uh, Recreare kunt u terugvinden... op www.recreare-zandvoort.nl www En wat vandaag ook van, ga, van gang uh, losgaat, heet dat, ja, losgaat... Uh, gaat Gebeuren, is de Kids Fun World en dat speelt zich allemaal af op het Boulevard, op het Badhuisplein, op het Badhuisplein en de aangrenzende Boulevard is dit jaar uh, geen kermis meer in de vorm van de afgelopen jaren, maar er komt een Kids Fun, of er is nu een Kids Fun World met leuke attracties voor de kinderen. De openingstijden zijn op de vrijdagen en zaterdagen van 12 tot half 12 s'avonds avonds en op de zondagen en overige doordeweekse dagen van 12 tot half 11. Dus kids, hup, naar het boulevard... en laat je verrassen tijdens de Kids Fun World. En dat duurt allemaal nog tot 9 augustus. Dan op 18 juli ook uh, tijd voor Safari Beach Club. En dan hebben we het weer over het strandverblijf. Het ultieme strandfeest is, komt eraan. Dansen om met je blote voet in het zand, losgaan uh, in de ballenbak... en chillen op springkussens met een bucket sangria in je hand. Op strandverblijf kan het allemaal. En dat speelt zich allemaal af vanaf vanmiddag. 1 uur is dat begonnen tot vanavond 11 uur. En meer, meer informatie over het strandverblijf... kunt u natuurlijk kijken op de website van Safari Beach Club... strandafgang Paulusloot nummertje 2. En wilt u swingen? Dat kan ook vanavond vanaf half zes tot twaalf uur vanavond. En daarvoor wordt u verzocht zich te vervoegen... bij de haven van Zandvoort Boulevard bouw, uh, Paulusloot bouw, nummertje 9. De entree vanaf 10 euro. En dan hebben we het over het Swing Station Beach Party. Voor de negende jaar alweer organiseert Swing Station... Dit strandfeesten voor de friendly 30 Up. Dit is 30 jaar en ouder. En natuurlijk is Zandvoort de place to be. Dit jaar uh, zijn er een aantal... De allereerste was op 27 juni. Dus vandaag de tweede. Dan nog op 1 augustus en 29 augustus... uiteraard bij de haven van Zandvoort. Strandpaviljoen nummer 9. Vanaf half zes vanavond tot 12 is nacht... zwingen bij de haven van Zandvoort. Gaan we naar morgen. Na al het racegeweld van het Duitse Tourwagen Masters vorige week... Gaan we, dit jaar, gaan we deze week weer lekker terug naar de basis, naar de DNRT Racing Days. Heerlijke, ontspannende, uh, laagdrempelige race-evenement morgen... tijdens uh, de DNRT Racing Days. Dat allemaal op het circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alvestraat, nummertje 108. Gaan we naar uh, Ayuma, want uh, vandaag presenteert Ayuma... haar eerste festival op het Zuidstrand van Zandvoort. Ayuma Summer uh, Festival, dat is volgende week, moet ik zeggen, 25 juli... En dat is dus op 25 juli. Dat begint om half elf morgens en duurt tot 10 uur s avonds. Meer uh, over dit Ayuma Summer Festival op 25 juli kunt u uiteraard terugvinden op de website van Ayuma www.ayuma.nl. En dan last but not least, op 26 juli is het weer tijd voor de vlooienmarkt. Gebruikte spulletjes Curiosa Antiek, en zijn de items die men in veelvoud op deze Flooienmarkten kunnen aantreffen. Goed snuffelen kan ook nog wel eens wat leuke artikelen opbrengen. Op Flooienmarkten uh, op kom je vaak dingen tegen die je nergens anders tegenkomt. Dat allemaal op 26 juli vanaf 9 uur s morgens tot 4 uur s middags. En dat speelt zich ook allemaal af op het circuitpark Zandvoort. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En de evenementen zijn ook na te lezen op onze CFM app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. collega Henny deed even lekker mee met deze single, want jouw, ja, zag je dat? Ja. Ja, die had het wel naar zijn zin, hè? Dat is wel even schrikken, hoor. Uh, ja, echt wel. Door de Dr. Hoek. VFM, maak ze naambaar, want de zon zijn Dus pak je radio. renner ben naar Frans en zet hem op 106.9. 06.9. VFM, yeah. 24 uur per dag, hete zomer. Ja, geniet er vandaag maar van, wat wordt er van lekker om half drie? Ja, morgen wordt het weer helemaal niks hè, met het weer. Dus uh, vandaag lekker van uh, profiteren en ga naar het uh, stad scherpje achter een schermpje. want uh, Wieterlacht 4-5. Maar dan is het is lekker uit te houden. En de muziek is ook lekker vanmiddag bij CFM. Hier is Keiko en Stalder Show. was a masterpiece. But for you and me, this show. It can't go on. We used to have it all. now Mijn collega Ruudjof zou ook heel vaak zeggen, er zijn weer heel veel lekkere plaatjes uit. Waaronder deze van Stol de Shoe. Ja, dat doen wij altijd hè? Toch <laughs> al wel zo, of niet? Ja, het hele, ja, hele Op zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 5. Even wat uh, kort Zandvoorts nieuws. Tot en met 2 augustus staan tussen het Palace Hotel en het Badhuisplein vijf kiosken van de Zandvoortse ondernemers. In een van die kiosken is de dependance van het Zandvoorts VVV gevestigd, waar men allerlei informatie kan ontvangen over onze badplaats. Aan de noordzijde van deze kiosk staat een openbare boekenkast... met onder andere afgeschreven boeken van de Bibliotheek zuid kennemerland Strandbezoekers kunnen gratis een boek pakken. De boeken hoeven niet teruggebracht te worden. Zo kan iedereen na een lekker dagje aan het strand... het boek mee naar huis nemen en het thuis op zijn gemak uitlezen. Toch handig. Ja. Uh, de identiteit van het stoffelijk overschot... dat op 2 juli in de duinen tussen Zandvoort en Langeveld Langeveldse Slag werd gevonden... is bekendgemaakt. Het gaat om een 49-jarige man uit Oost-Zaan. Hoe de man om het leven is gekomen, wordt niet gemeld. Wel, dat een misdrijf wordt uitgesloten. En we hebben niet alleen last van meeuwen, maar ook van kouwen. Want uh, niet alleen de beschermde meeuw zorgt binnen de Zandvoort... voor de nodige consternatie. Ook de kraaien, eigenlijk kauwen, kunnen er wat van. Ze zijn een stuk kleiner dan de meeuwen... maar kunnen nog meer rotzooi maken dan hun grotere broer. Natuurlijk is de mens hier ook debet aan. Niet afgesloten vuilcont vuilcontainers zorgen ervoor... dat de vogels er gemakkelijk bij kunnen komen. En uh, ik moet je ook zeggen, morgens loop ik altijd even van uh, Noord-Zandvoort uh, naar Zuid-Zandvoort. En dan zie je dus inderdaad die maandagmorgen, dus zo'n ochtend na een weekend... Mm -hmm. dan zie je inderdaad overal, alles zit vol. En, kijk, je ziet de auto's al rondrijden van Zandvoort schoon. Maar er wordt wat afval geproduceerd in het weekend hier in Zandvoort, hoor. Dus uh, de kouwen uh, die maken daar ook uh, ja, gebruik van, om het zo maar eens te zeggen. Ja, ze zijn niet ver, kouwen ik Jij echt bijles straks om vijf uur. Weer zo'n bruggetje. En last but not least, een nieuwe viskar. De Zandvoortse boulevard zijn bezig met een grote upgrading. Althans, voor wat de visventers aangaat. John van Dam, standplaatshouder nabij het Palace Hotel... heeft een nieuwe verkoopwagen laten bouwen. Zijn collega's op de boulevardgedeelten die in het centrum liggen... gingen hem al voor... Afgelopen vrijdag, en vrijdag voor een week, leidt hij voor de eerste keer zijn nieuwe kar naar zijn nieuwe standplaats. Dus ook van harte gefeliciteerd met je nieuwe kar. Ja, dat is even winnen, hè? Er stond voorheen die kar van, uh, van Kronen en in één keer een andere kar. Ja, klopt. En dat allemaal aan het strand. Dat brengt ons bij de nieuwe single van Guus Bok. Hey, hey, hey. Oh ja! Yeah. We zijn bijtijds zo vrolijk, zo so vrolijk, zo so vrolijk. Hier is je hè? Guus Bok, we voor je. Hey. Neem je vrienden mee. We gaan samen naar de zee. Zijn dat de zon vandaag de? Kregen hem van de week binnen hier bij CFM? En ik denk die moeten we gewoon gedraaien op de zaterdagmiddag. Het uh, Guus Bok, de zomerrit van 2015, dat was op het strand. Sissy en uh, Feel the Love. Ja, daar komt hij aan, hoor. Albert-Jan, met de handige tips voor de zomermaanden. Ja, tuurlijk, want... Uh, Ik ben heel ja. benieuwd. De zomer betekent natuurlijk volop genieten van het mooie weer... op de straat, in de tuin of op het balkon of op het strand. Ja? Deuren en ramen open, muziekje erbij. Kinderen die lekker buiten spelen. Al die gezelligheid kan in sommige gevallen... voor overlast of irritatie zorgen. Ik denk het gedicht komt er al aan. Maar... <laughs> Daarom geeft buurtvermiddeling een aantal tips om dit te voorkomen. Let op de muziek.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 Bedenk vooral, waar gewoond wordt, wordt natuurlijk geleefd. Wie elkaar kent, spreekt elkaar makkelijker aan op de kleine ergernissen... en voorkom zo dat het uit de hand loopt. Want we willen natuurlijk allemaal genieten van de zomer... en het zijn een aantal tips van de buurtbemiddeling Zandvoort. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de website van de gemeente Zandvoort. Denk aan elkaar en, en hef, hef, hef fun hè, tijdens de hef zomer. Heb ja. fun, fun. Denk aan elkaar en hef fun deze zomer. Nou, de kids hebben ook fun, hè, met het uh, Kids uh, Fun Park. Ja, nou en of. Ja, zeker. Helemaal ook. En dat, uh, dat gaat uh, vandaag los, om het zo maar te zeggen. En volgens mij, Albert-Jan, ja? als ik het goed heb... hebben we ook uh, elke zaterdagavond een uh, vuurwerkshow. Dat kan, dat, heb ik, dat is mij ontgaan, maar dat kan maar zo. Volgens mij zag ik dat op de poster staan. Oké, okay. elke zaterdag vuurwerk dus uh, bij Kit Fun Park hier in Salford. Uh, Het is uh, vier minuten voor vier, einde van uur twee alweer... maar zo meteen zijn we er nog één uur lang. En de laatste voor vier uur is er even van Alfred Tjittem. Graag tot zo.